Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. De voorbereiding van Tom Dumoulin op de Tour de France heeft weer vertraging opgelopen. Hij zou een hoogtestage doen in de Franse Alpen, maar onderweg daar naartoe heeft hij zich bedacht en is hij omgekeerd. Afgelopen zaterdag maakte hij in het criterium du Dauphiné zijn rentrée, maar hij stapte af omdat hij weer last had van zijn knie. Een dag later werd Dumoulin geopereerd waarbij een stukje grind uit zijn linkerknie werd verwijderd. Hij had de blessure eerder opgelopen in de vierde etappe van de Giro d'Italia na een zware valpartij. In Amsterdam-Oost heeft een man aan het eind van de ochtend brand gesticht in een middelbare school. Daarbij raakte niemand gewond. Medewerkers van de school konden het vuur blussen. De politie is op zoek naar de brandstichter. Scholieren zagen hem na het incident weglopen. Hij zou tijdens het stichten van de brand gewond zijn geraakt aan zijn gezicht. Alle leerlingen zijn naar huis gestuurd. Vakbond FNV is ontevreden over de loonstijgingen. Bij cao's die de FNV tot nu toe heeft afgesloten dit jaar... stijgen de lonen gemiddeld met ruim 3 De bond wil dat werknemers er minstens 5 bij krijgen. De FNV is dan ook blij met de oproep van premier Rutte afgelopen weekend... dat grote bedrijven de salarissen van werknemers moeten verhogen. Al kan de regering volgens de bond ook zelf wat doen... zoals het minimumloon verhogen. Het zwarte gezin dat in de Amerikaanse stad Phoenix met de dood werd bedreigd door agenten krijgt hulp van rapper Jay-Z. Hij heeft een topadvocaat voor ze ingehuurd. De agenten kwamen vorige maand af op een anonieme melding nadat de vierjarige dochter van het gezin een barbie pop te waarde van 1 dollar had meegenomen uit een winkel. Op een parkeerplaats werden de ouders en hun twee kinderen onder schot gehouden door agenten. Het gezin eist een schadevergoeding van 10 miljoen dollar. Het weer vanmiddag vrij zonnig, al ontstaan er wel wat stapelwolken... met in het noordoosten mogelijke onweersbui. Het is 22 graden aan de kust en 29 in het zuidoosten. Morgen nog iets warmer, maar dan kunnen smiddags stevige onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag... zaten ze landsmeer en Amsterdam Hemhavens... drie kilometer file met een kwartier vertraging.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 Turn it to, to, to. It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 See uh -huh.